Ook de echtgenoot van M hoort vandaag zijn straf. Tegen Richard Van O is twaalf jaar cel geëist. De zitting begint om half tien en wordt live uitgezonden op Journaal 24. Zanger Robin Gibb, een van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker. Samen met zijn broers Maurice en Barry vormde Robin eind jaren zestig de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang... en scoorden hits als Stay Alive en Words...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 Nikolic zei in zijn overwinningstoespraak dat Servië niet zal afdwalen van het Europese pad. De nieuwe president is een nationalist en wil de band met Rusland versterken. In diverse delen van het land zijn gisteravond straten blank komen te staan door zware regenval. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland was er wateroverlast. Tussen Den Bosch en Eindhoven reden geen Intercities door blikseminslag. Het weer, overdag eerst vrij zonnig, maar al gauw bewolking... en voormiddag regen met kans op onweer, het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Eigenlijk nu dat, uh, dat jingeltje van Roos moeten laten horen. zegt ze ook niet. Uh... Maar dat kan niet. Ik zie allemaal helemaal zijn ogen samen knijpen. Wat moet ik nou weer doen? Nee, dat kan niet. Hè? Nou goed, misschien straks. Oh, wacht maar even. Nice. Roos Rebergen was hier met Tim van Oosten. Dus uh, een, een, halve, een halve roosbief. Maar dit zong ze voor me. Daar komt-ie dit is de nacht van het goede leven met Adelie, Adelie, Adelie, Adelie. Wie niet weg is, is gezien. Leuk, hè? ze ah, is fantastisch. Je moet echt, uh, wie het niet gehoord heeft, nu net wakker wordt. Nou, luister het terug op onze site, www.alinevanlier. Want uh, het is prachtig. Ze speelt op de piano en uh, Tim doet af en toe een beetje iets op die drum. En uh, klinkt fantastisch. Goed, wou ik nog maar even gezegd hebben. Dan gaan we nu uh, over naar Jan Eemhuis. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen, het is uh, soms interessant om te zien... wat heeft nou de tand destijds doorstaan in de geschiedenis? In dit geval in dit rubriekje van de popmuziek. Wat beklijft en waar willen we eigenlijk niks meer van weten? Heel interessant... In dat laatste geval, waar willen we niks meer van weten, heel interessant is de stroming van de symfonische rock in de jaren 70. Daar zijn een beperkt aantal muzikanten buitengewoon rijk van geworden. Het is een muziekstroming die je vrijwel nooit meer hoort, hoewel destijds Hele volksmassa's ermee dweepten. Die Alpes' die vlogen de deuren uit... en die belanden op de draaitafels in obscure studentenkamertjes achter En werden uh, geanalyseerd en de teksten werden bekeken. Maar wat bleek achteraf? Het ging om technische virtuositeit en verder nergens om. Teksten, ach, je moest er ook wat bij zingen... maar als het maar ingewikkeld klonk, dan was het al genoeg. Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik Yes... Uh, ik ga zo Yours Is No Disgrace laten horen... omdat ik De Nacht van het Goede Leven een prachtig platform vind... om, zij het eenmalig, dat soort muziek weer eens uh, te laten horen. Yours Is No Disgrace komt uit 1971. was de tweede LP van Yes. Ze hadden er eentje gemaakt, Time and the Word... en daarna wisten ze het eigenlijk niet zo goed. Toen voegde zich een uh, jonge gitarist bij de club, Steve Howe... een fantastische gitarist, en dat is te horen ook op dit nummer... En uh, ja, die gaf de groep een soort nieuw elan. Overigens uh, uh, het steeg ze meteen naar de bol het succes. Ze gingen op tournee in Amerika en het werd een totale flop. Hebben ze later wel uh, weer een beetje goed gemaakt. Nou, yours is no disgrace. Toch nog één keertje te horen op Radio 1. Is no Grace. Yes. Hartelijk dank voor het luisteren. En ik ga het nu goed maken met um, uh, een liedje waarvan je kunt vaststellen. A. Het is totaal recht toe recht aan rockmuziek. B, het heeft een tekst die wel ergens over gaat. Waar gaat die tekst over? Over uh, jongelui. Die ouders hebben die aan het roer staan van een machtige staat, zoals Amerika. En die jonge lui die kunnen erop rekenen dat ze in ieder geval nooit destijds naar Vietnam zouden hoeven of andere smerige klusjes zouden moeten opknappen in de opdracht van de overheid. John Fogerty maakte zich daar behoorlijk kwaad over in 1968 in Fortunate Sam. Credence Clearwater Revival, Fortunate Sun. Dat smaakt naar meer. Ik heb dat altijd bij, uh, bij Credence Clearwater Revival. Dat doe er nog maar één gevoel. Nou, dat gaan we dus ook doen. Vind ik trouwens ook het leuke van uh, Deze Nacht van het Goede Leven. is een ongeschreven radiowet. Gij zult niet twee keer dezelfde artiest achter elkaar laten horen. Waarom niet? Suzy Q. Tot volgende week. Credence Clearwater Revival. Nou, nah, hartstikke goed. Maar Jan, Jan, zullen wij een, een, een. zullen we yes in de band doen? My god, wat een. wat een notendiarree. Echt. Oh, Terwijl ik heb die plaat ook hoor. We hebben het erover met Anne en Francis. Het is, het, hij heeft het niet gehaald. De tijd. niet, Nee, no, nooit meer yes. Dat wou ik maar even zeggen. Goed. Uh, en voor de rest, fantastisch hoor. Eh. Uh, zou die echt ooit nog eens opengaan? Dat verrekte stedelijke museum in Amsterdam. Yes, sorry. September is het zover. Vorige week mocht de pers een kijkje nemen. Was leuk. Nou, ik had een jonge de architect meegenomen, die moest mij architectonisch bijstaan. En euh, nou, wethouder cultuur Amsterdam, Caroline Geels... die legde kort en bondig uit dat het allemaal iets langer geduurd had... iets meer gekost had... en dat er voor de exploitatie nu ook veel minder is dan gewild. Ah, bla, bla, bla, bla, bla. Nou, die riedel kennen we wel. Hij komt pas een, een, een tijdelijk definitief einde aan... als alle kunstgelden zijn verdeeld, en dat is pas in november. Maar goed... Daarna, en dan kan je merken dat de huidige directeur Anne Goldstein... nog steeds geen Nederlands verstaat. Want die ging in haar praatje gewoon weer door over die centen. Pff, nee. laat maar gaan luisteren naar die no-nonsense-architect... die de boel verbouwd heeft. Mels Krauwel. Ik bedacht me net dat ik met zijn broertje Remco in de klas gezeten heb. Grappig, hè? Hier is Mels. Ja. Um, eindelijk kan ik u ontvangen in deze hal... Ik zeg eindelijk, u heeft het alles maar over die tijd. Ik wil u eraan helpen herinneren dat wij uh, het Anne Frankhuis ooit uitgebreid en gerenoveerd hebben. Dat heeft 12,5 jaar geduurd. Daar hoor je ook niemand meer over. En dat is, uh, loopt hartstikke goed. Uh, 2004 zijn wij met deze opdracht begonnen. Toen hebben wij de competitie, eigenlijk een soort derde ronde... naar allerlei plannen uit het verleden gewonnen. En ik denk dat uh, wij heel, als Bentham Crowell al heel erg trots mogen zijn dat het gebouw zoals wij het toen met de competitie hebben ingeleverd en getekend... eigenlijk bijna precies zoals op de tekeningen toen is gerealiseerd. En daarvoor wil ik de gemeente en de respectievelijke directeuren van het Stedelijk hartelijk danken... omdat ze altijd, ook als de tijden wat moeilijker werden, achter ons zijn blijven staan. En wij hebben die competitie gewonnen, volgens mij, toen... omdat wij stedenbouwkundig ook een verandering hier op het Museumplein bewerkstelligen. Wat wij wilden, en wat nu bijna te zien is als de ramen niet nog afgeplakt waren... maar wat in september, 23 september, wel te zien is... is dat wij eh, het museum van oriëntatie veranderd hebben. Het museum staat niet meer aan, het, aan de Paulus-Potterstraat. Het museum staat aan het Museumplein. Daarvoor hebben wij ook het Museumplein eigenlijk groter gemaakt dan het, en niet kleiner. De andere plannen die er allemaal geweest zijn... Die hebben het gebied tussen de achtergevel van het oude gebouw en het Ezelsoor eigenlijk altijd allemaal volgebouwd. Waardoor je altijd problemen met de aansluiting van het Ezelsoor kreeg. En je altijd een soort situatie naar, naar het museumplein zou handhaven. Wat wij hebben geprobeerd en wat volgens mij gewoon gelukt is. Is door een deel van het programma, en dat zult u straks zien, onder de grond te stoppen. En de rest op te tillen hebben wij het plein van het museum eigenlijk tot aan de achtergevel van dit gebouw weten te vergroten. En ook nog eens een mooi eigen voorplein voor het museum, waar heel veel evenementen en buitenexposities kunnen plaatsvinden. Dus het gaat niet alleen om het gebouw, maar het gaat hier ook om de stedenbouw. Door het gebouw om te draaien, zullen de mensen straks over het museumplein van dit gebouw naar het Rijksmuseum via het Van Gogh lopen. Het Van Gogh is ook bezig met een tweede ingang, by the way. Dat wat betreft de stedenbouw. Uh, het gebouw ziet er anders uit dan het oude gebouw. Dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Wij moeten het museum gereed maken voor de toekomst. En we moeten niet alleen het verleden maar uh, mooier maken dan het is. Wij willen wel het verleden mooier maken dan het is. Door het oude gebouw in zijn oorspronkelijke glorie te restaureren. We hebben daarom ook het nieuwe gebouw er net even los van gezet. U ziet hier boven u een mooi strookje waar het daglicht doorheen komt. Dat betekent eigenlijk dat het oude gebouw weer op het museumplein staat... zoals het te vroeger gestaan heeft. En dat er een ingangsgebouw eh, voorgezet is. In dat ingangsgebouw, en eigenlijk een grote ingangsluifel zoals u buiten ook ziet... zit toevallig ook nog een stuk museum en de rest hebben we onder de grond gestopt. Om nou dat idee van dat oude gebouw en die toevoeging van binnen niet een bezwaar te laten zijn... hebben we ervoor gezorgd dat in de doorsnede van het gebouw... Ja, als je straks eenmaal in de tentoonstellingen loopt... je eigenlijk niet merkt of je in het oude of het nieuwe deel bent. Deze zaal hierboven is via twee luchtbruggen met de oude erezaal eh, verbonden. Het oude gebouw is eigenlijk een heel eenvoudig, symmetrisch gebouw. En als je straks boven bent, doordat we dezelfde afwerking toepassen... in de oudbouw en de nieuwbouw, merk je niet dat je in, van het een in het andere deel loopt... Je krijgt er alleen extra expositiemogelijkheden bij. En dan, om dat ondergrondse deel niet als een soort kelder te laten fungeren... hebben we die gele tube die, daar, uh, die u daar ziet gemaakt. Er zitten twee roltrappen in. Dat betekent dat welke route je ook neemt... of je hier eerst naar beneden gaat naar de nieuwbouw... of eerst de oudbouw pakt, je altijd via die verbinding met die roltrap door kunt gaan... en de oude in het nieuw versmelt, ondanks dat het onder het plein ligt. Hier wil ik het eigenlijk bij laten, want de rest gaan we gewoon zo direct zien... Maar ik ben ontzettend trots dat het plan dat wij hebben kunnen maken... stedenbouwkundig en als museumgebouw... hopelijk na 23 september een enorme stap voorwaarts... voor het Stedelijk Museum zal zijn. Tot zover Mels Kouwel, architect van de nieuw- en verbouw... van het Stedelijk Museum in Amsterdam. I was impressed. Ah, te gek ook hoor, zo'n helemaal leeg museum. En goed, ik verheug me gewoon enorm op de heropening straks in september. Als er maar niet te veel uh, concept, conceptual art terechtkomt. Nou goed, oké. Okay. Ik maak nu plaats voor de DJ met die belachelijke lange naam die hier ook de regie doet. Francis Broekhuizen. Ja, Adeline. Dit is uh, DJ Favi Fisherman's Band' Certified Soul Seeker of Sound. Wat vind je daarvan? To the rescue! <laughs> Zeker wel! Ja, want het, is, het stedelijk wordt ook wel de badkuip genoemd. En uh, nou ja, het, het is nu half zes en vaste luisteraars, zoals uh, nou ja, Timo, Sikko, alle mannen en vrouwen, Jenny, die gaan natuurlijk allemaal zo slapen. En, uh, of uh, uh, de rest wordt wakker. Hè? Nederland ontwaakt. Dus voor iedereen die dat op dat tussengebied hangt van slapen en waken, even een heerlijk warm bad van verse grooves en uh, beats. Nou, dat was mijn ruggetje. Ja. Wat voor je ervan? Nou, helemaal fantastisch. Ja, voor je niet te gek? Ja, helemaal cool. Oh cool? Oh cool. <laughs> nou nee, maar trouwens, nee, maar over cool gesproken. Het ja. is wel heel goed dat je dat zegt. Um, ik bedacht me uh, twee weken geleden dat jij, uh, had... jij ja, openen tweede uur volgens mij, is uh, dat heel goed? Ja. Sam Sparrow Black and Gold. Ja, um... Ja, toch? Dat ja, is prachtig, ja, ja, ja. En, en toen had jij het over dat jouw dochter het die noemde dat het nummer swag heeft. Ja, precies. Maar ben je erachter wat swag nee, is? Nee, geen idee. Nee? Gewoon iets nou, ja? nou ja, wat ik heb dus heb gedaan, uh, omdat we het nu toch over cool en swag hebben, ik ben in mijn ja. uh, platenkast gedoken. Ja. Die heb ik omgeduwd en ben ik een beetje gaan graven. En laten we maar eerst even kijken wat er in 1967 gebeurde. Want uh, toen was Patricia Pai was heel jong. En uh, die, die had het over uh, uh, ook een soort swag. En het is hip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 Oké, okay, you made your point. Ja, ja, je bent niet hip, je bent niet hip, je bent niet knap. En uh, volgens Patricia Pai, maar wij zaten, kijk, heel snel wegvelen, maar we zaten stiekem wel heel hard mee te zingen, toch? Ja, tuurlijk. Ja, hey. Ik ken het uit mijn hoofd. Ja. Ja. Nou, stiekem, ik ook. Maar goed, um, kijk, uh, je, niet hip. En volgens haar maakt het echt niet uit, hè, Patricia Pai, dat het niet hip is. En dat maakt niet uit, want geen woorden maar daden, eh, zou je zeggen. Maar ze is drie keer getrouwd en ze heeft volgens mij nu echt een hele jonge man. Of dat is ook alweer uit. En het schijnt oh. zelfs, dat in de bladen zag ik, ja. dat Yvonne Keely, haar zus, waarmee ja. ze ooit die Stars of 45. Of, ja, he, ja. de medley heeft gedaan... dat hij ook op zoek was naar zo'n toyboy. Weet geloven. Maar goed, he, voordat we helemaal uh, een soort van... caro uh, uh, Boulevard gaan worden, uh, terug naar swag. Uh, want volgens het Urban Woordenboek, en ik heb het opgezocht... is het woord swag, uh, in, uh, urban als in straatcultuur... is het de manier waarop iemand zichzelf draagt. He, als in zelfvertrouwen, stijl voorkomen, fris gewassen... goed gekapt, nieuwe kleren, verse ko schoenen, kortom... Swag. Swag. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Want, want hoe noem jij iets wat hip is eigenlijk? Bedoel, Vro vroeger, Ja, vroeger. Je? Ja, nee, vroeger. Uh, uh, nou goed, vet, cool. Ja, je, vet, cool. Maar vroeger, vroeger. Vroeger, vroeger. Uh, ik weet het niet meer. Gaaf, gaaf. Gers. Oh, gaaf, ja. Jottem. Uh, nou ja, nee, helemaal te metworst. Nee, doe even normaal, te metworst. Het helemaal de madworst. Nee. Waar, welke contraille was dit dan? Het nou, was een van mijn vrijers, uh, Frank, Frank Overtoom, die zei, helemaal de madworst. Hij de madworst? Ja. Ik had een t-shirtje zwart met gele strepen. Hij zei, hey, wesp. Echt waar? En, die vond, en hij vond jou echt de madworst. Ja, helemaal de madworst. Ah. <laughs> Crazy is dit. Nee, dat crazy is, ook, okay. ja, crazy is, super, is goed. Crazy, super. crazy vind ik leuk. Crazy vind je leuk? Ja, die vind ik leuk. Nou, laten we maar eens even kijken. Wat, uh, want we hebben een jongen die, uh, die ook wel Swagger heet. En ja? uh, nou ja, die noemt het eigenlijk, hij is van nu. Hij, ja? is, uh, hij noemt het gewoon de Blitz. Dat bestaat ook nog. Oh, dat is een ouderwets woordje. Ja, maar dat is grappig, want dingen komen weer terug. Volgens mij is dat van mijn ouders zelfs. Oh, nou. Wat Blitz. Nee, maar uh, Sef van de Flinke namen heeft daar een mooi liedje over okay, gemaakt. Oké, laat horen. Daar is die? Ah, als je ik haalt, uh, zolang ik maar de blits uh, maakt Vinden we leuk dat dus je hits maakt, toch dat je clips maakt Zolang ik maar de blits maak. Uh, dus als je me ziet, vraag me niks Ik ben bezig, ik maak de blits Dus als je denkt, dat verpest yeah. Kom ik binnen okay. en ik maak de blits He, Kaboom Freak, als je ik ziet, explosies, kalama's, flink niet Duik om de tafel, bitch niet, ik vind mezelf de bom, ben een dikkeltje racistisch Ik zit in de taxi, weg naar greatness, geld in de wallet, ik kan niet naar de meter Jesus flitsers en de heilige geestje, dit is de leven, ik leef de feestje En natuurlijk zijn er ups en downs, maar dan keer ik die vrouw gewoon upside down Niks te schatten met al die clowns die denken dat ze kunnen hangen kappen nou en natuurlijk loop ik naast mijn schoen Want ze zijn veel te duur om ze aan te doen Ik geef licht niks aan te doen Zet je ski-bril op als je praat met broens Ik vind het best als je zit praat door ik zolang ik maar de blitz maak zolang Ik vind het wel leuk dat je hips maakt Toch dat je clips maakt, meer, zolang ik maar de blitz maak Dus als je me ziet, vraag me niks Dat is chickens, uh -huh. kan toch, niet aan ze, niet dan toch is de blits kapot, maak ik een mast nog in de flits yes. Wat weet je van, arrogant zijn zoals ik, dat dacht ik, helemaal niks yes. Wat weet je van, doen en niet eens, doen uit de hoogte Kijk maar eens goed naar boven, uh -huh. geef 1j voor chickens yeah. 2j's voor nou yeah, Zark, yeah. fuck ik met 3j's als een volendammer yeah, yeah, yeah, yeah. Kleine jongen, niet fokken met de grote mannen No homo, no boderammer, no problemo Eén voor de show, één voor de fotogram en een pootschakkermandje Nog één voor de fuckerfit, je weet wat het is More money, more luck, I gotta stay blitz ik vind het best als je shit praat doe Als zolang ik uh, dus, maar de blitz uh. maak. Vinden we leuk dat dus je hits maakt Toch dat je clips maakt, homie Zolang ik maar de blitz Ah, Dus als je me ziet, vraag me niks Slim glim zou het tand in het aangezicht En nog geen idee hoe laat het is Want voor de Rolex wordt nog een spaard shit Het is beter dan mijn fiets Ferrari is Als ik dat ook had was het helemaal gezien Jeetje Ja het is voor Omdat die jongen doet alsof ik Sinatra is Yeah Zo blik zo pik zo. Oh, oh, oh ja Youssef Genawi, a.k.a. Sef. Ja? Je kent hem waarschijnlijk wel van de flinke namen. En uh, dit is De Blitz. Daar heb ik nooit van gehoord. Maar goed, ik zelf ken je niet. Nee, ik, ik ben helemaal niet into, into rap. Maar ik vind het leuk. Leuk om dit te horen. Dank nou ja, hij heeft, een, hij heeft een EP gemaakt, De Leven. Uh, prachtig nummer. En het is ook gebruikt voor de film Rabat. Oh ja. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is titeltrack. En oh, uh, Sef. Ja, ja, ik heb hem nog niet gezien. Nee. Is echt, ik voel hem de moeite waard. Maar ja. de, de Blitz, cool. Wat vind jij cool? Cool, ja, daar heb ik niks mee. Nee? Je zijn het. Uh... Ja, sexy. Ja, sexy. Daar heb ik natuurlijk wel wat mee. Ah, vertel de me. armen van mijn man, de benen van mijn man, de billen van mijn man. Ja, ja, ja. Ja, en, echt, ja? ja, en ook de, de autokeurder uh, in uh, Verd. Nee, heel hoor, wacht even, wacht even. En wacht even. weet je wat ik ook sexy vond? Vandaag in de auto, ik zat in, in de file. En toen had ik, had ik Marvin Gabriel op, Sexual oh. Healing. Die hele, hele plaat, jongen. Ah. Hey, tu uh, te incredible. And that's nee, maar... French baby. Dat means you were incredible. <laughs> oh. <laughs> nou, dan kun je me wegdragen. Ja. Oh. Maar dit is toch, oh. dat is toch die periode van Marvin Gaye dat hij in Oostende was... en Ja, down precies, out, ja, dat hij begon. down and out en toen of. heeft hij die plaat gemaakt. Maar die, is die schitterende echt... documentaire ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar dus maar even heel kort terug, want jij zei de auto in verder. Nou ja, die oude bus van ons, die moet dan uh, een, een controletechniek... Oei, uh, ja. En, daar kom je niet doorheen. Maar dat oh. is zo'n knappe vent daar. Dat is, oh. dan zei ik ook tegen mijn man. Hij zei: Nou, dan neem ik je niet mee. Maar toen zei hij dus tegen ja. die, tegen die autokeurder van: uh, Ja, ik heb mijn vrouw niet meegenomen. Want die, die vindt jou veel te knap. Dat zegt hij gewoon. En hij werd helemaal rood, uh, die man. En ja. volgens mij heeft dat heel erg geholpen om die bus door de keur te krijgen. Ik ja, doe even normaal, echt waar. Ja, ik <laughs> weet het zeker. Nou, maar kijk, wat, wat, wat had jij bijvoorbeeld. Uh, wie waren jouw voorbeelden als kind? Of uh, filmsterren of zo? Je oh, over... Rory Gallagher. Dat was mijn grote held. Ik was mijn enige held. Oh, ja, een soort, als je een soort van ruis hoort, dan, shh, dat ben ik dat. Rory Gallagher, wie is dat? <laughs> Anne, Anne, zie ik de, de techniek is het ook. Helemaal. Ja, Anne kent hem wel. Rory ja, Gallagher met z'n... Nelson het... with a kid, Doem, doem, dung, Ken je nee. Dat niet? nee, nog steeds niet. Oh, In ik, nou, ik Ierland, hij is heel jammerlijk uh, aan de drank uh, overleden. Oh, dat en, uh, even, even en Oh, ja, even heerlijk. Nee, maar dit, dit, nou, ik, ik schaam me dood dat ik dat dus niet weet. Want kijk, weet je, het is cool. zijn? En, wie had ik als voorbeeld meer? Ik was. Ik, Robert Smit vond ik echt gek. Maar goed, dan wilde ik mijn haar. Jezus, met, ja. die, met die lippenstift die uitgeschoten. Ja, wat een baby, vond ik dat. Ik heb hem wel eens dat... geïnterviewd. Ik vond het echt een tut. Ja, echt? Echt een tut. Op Pinkpop moest ik hem interviewen Robert voor. Weken ja, nee, met lange, ja, lange zwarte haren en dan zo. Nou goed. Weet je wat het ook is? Ja, misschien is het ook. Ik was nog jong. Ja, nee, maar goed. Nee, geef niet. Uh, weet je wat het is ook met woorden als uh, swag en vet en zo? Je kan het ook verkeerd gebruiken. Hè? Ja. Uh, wat, wat vaak gebeurt is dat ouders die dan uh, bijvoorbeeld zeggen: hé, hey, de, uh, de, de nieuwste hit van Rihanna is echt retevet vet cool. En dan wat ze dan doen is meestal met die handen er zo bij waaien en dan, dan zo van: yo-yo-yo, west yo yo-yo-yo. Dat, dus, ja. dat doe je toch niet? Hè? Nee, niet. Nee, nee, nee, want het is echt een oproep aan de ouders van Nederland. Doe dat niet. Kijk, is toch? Ja, alles wat ik na zeg, bijvoorbeeld, wat is gebeurd in de sky? Ja, precies. Dan zitten mijn kinderen daar, mam, zo hoort het niet. dat Kunnen ze niet hebben. Nee, en terecht. Hou toch op. Natuurlijk is dat terecht. Je hebt toch ook als kind, wil je toch je eigen wereld hebben? Je wilt toch gewoon iets voor jezelf? Ja, nou bedenken, nou ja, dan moeten ze maar iets anders bedenken. Iets wat ik niet leuk vind. Oh, want je vindt wat gebeurd? Vind wat gebeurd jij... in de skeur vind ik leuk. <laughs> vind we, ik hartstikke leuk. We gaan snel door naar de nieuw, alle, alle, allernieuwste meuk. Dat is de uh, nieuwste van Xtins de Prins. Uh, hij komt uit met een, een nieuwe plaat. Ja, wat wil je zeggen? Extins. Ja, ja. Extins. Die ken je? Ja, die is begonnen bij mij Nou, dat klinkt wel heel belachelijk. Maar ik, ik, ik had een je? programma uh, in de in, uh, oude sleep-in, weet je wel? In, um, ja, de Arena? Bij de Arena, wat ja. nu de Arena is. Ja. En dan had ik een programma. Dat heet uh, Antipasta. Met Michiel Romeijn deed ik dat. En, uh, oh. en, uh, en Mark, nou ben ik even zijn naam kwijt. Goed, en Mark's toen uh, uh, kreeg ik een briefje van een jongen uit Telbert. Van, ik heb een hele leuke rapplaat <laughs> gemaakt. Mag ik in jouw programma komen? <laughs> Rapper around the clock? Rapper around... Dat Neemt... was extens. En die nou, kwam ja. dus in mijn programma in zijn, in zijn trainingspakje even dat... Uh, nou, maar te... hij is echt... Nee, bedoel, hij is echt een van de eerste rappers die in het Nederlands... behalve de Osdorpostie ja. en zo. Maar hij is eh, nou, echt... We hebben zelf... het ook over uh, 1812, Ach, Dat is zo gek. En we doen dat Sef en zo en al die ja. jongens... wat is gebeurd dat zij nu zijn wat ze zijn. Dat is nou, onder andere door deze koning. Ja. Uh, Ex-Tins de Prins, dit is de nieuwste plaat. Microfoontje, test. Alle hands aan dek, doe ik even een kleine soundcheck. Hero, je eerste keus, tweede jeugd, derde persoon. Zo speciaal, maar toch het werd een gewoonte. Yo, de naam x tins rinkelt een bel bij alle inwoners. Gekerft in de muur als Freddy en de Flintstoners. Yeah. En ik weet niet waarom ik stress zou. Ik weet dit flow met jou. Nou, iedereen komt naar voren voor de rapzanger. Geduld is een schone zaak, maar ik heb langer gewacht om eruit te kunnen dan de heer Mandela. Dus ik verwacht jullie harder te horen dan de reuze voor huh? En ik weet niet waarom ik dit zou zeggen, maar ik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 ben In mijn eigen taal staan je pas zo goed ik wel niet ben. geen kat, wees niet verlegen voor een hobby. Achter in de bus met je baby aan je Bobby en ik. Kid, ik ben die rapper en ik stop niet. Ik flow voor jou, ik weet niet waarom. Well, gewoon lobby, belangen verstrengelen. heksen bieven met mijn engelen. Met mijn dagelijkse is van niemand om naar te hengelen. Ik chase langs als een wegpiraat. Als die rapper was en niet van willen geloven dat die echt bestaat. Shit, zieke zuiden, laat je horen. Wat anders met die killers in het nare noorden. Kom op, contracten verlengd. Respect. Nog steeds de meest belovende act. Jack is back. Fuck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 Die vijfde van de four tops, deze decibel is voor je oordoppie Nou dan doe ik maar weer een rondje en nou oh, allemaal een koordoppie Het is de flow doctor met de meest begeerde kuur Topnotch vanaf de eerste uur, overheerst de buurt Ik, my skit op de drums en al die droelas op de pumps Conclusie, ik heb de kokelaars van de carousel weer ingevet Het klinkt alsof ik aan het rappen ben, maar ik ben in gebed. Van hen die hoopten dat ik klein bleef en niet groeide Terwijl het voor mij allemaal gein bleef en niet boeide Oeps, en ik zeg microfoontje test Zieke zuidenboe, je rocking with the best Oh, sowieso, sowieso, sowieso. Nou, het is, hij geeft geen adem, het is een heel verhaal. Ja, maar het is echt heel tof ook om te zien hoe jij dan echt met je koptelefoons op ja, heel je... Geconcentreerd moet, ja, heel geconcentreerd om het te volgen, ja. ja maar dan maar hoe het is je... briljant, hoor. Hoe hij rept. Oké, oké. Zoals hij zegt, ik flow met jou. Ik flow met jou. Ik ben down met jou, Adeline. Ik ben down met jou, <laughs> <Francis. laughs> Oké. Okay. Hé, hey, hartstikke bedankt. Bedankt. Uh, het is... Tijd voor muziekkenner Rex van Beuningen. Och, och, och, wat weet die man toch veel. Welk prachtig vinylproduct gaat hij nu weer aan de vergetelheid ontrukken... en tegelijkertijd maltrateren. Jan Emaus vraagt het hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemhaus. En iets wat ik nog nooit heb meegemaakt, zie ik uh, vanochtend... Uh, ik, ik ben gewend dat Rex alle informatie gewoon uit zijn hoofd uh, uh, weet te reproduceren over muziek. Maar vandaag heb je een pamflet bij je. Je hebt, je hebt tekst ineens uitgeschreven. Ja, dat klopt, want ik wil geen fouten maken. Want dit gaat om een zeer belangrijke zaak, Jan Emans. Dit gaat uh, over de Stichting ter Promotie van Achtergrondmuziek. Kortweg de Spam: Spam. Inderdaad, de spam. Ik... En waarom ben jij de oprichter trouwens van die stichting? Ik ben uh, toeziend voogd. Nou, dat zegt alles, lijkt me zo. Inderdaad. En ik ben heel blij, Jan Emons, dat ik dit als een, als een podium kan beschouwen voor de spam. Ja, dat podium, dat krijg je. De spam. De spam, de spam. Ja. De spam, hè? Want we hebben namelijk. Wat betekent spam nou ook weer? De spam betekent Stichting ter Promotie van Achtergrondmuziek. Wat heeft jou ertoe gebracht om uh, dit initiatief te beginnen? Wij draaiden laatst een plaat van stof. Staf, staf, staf. En er zijn zulke positieve reacties op gekomen dat ik wilde door daarmee. En waarom? Die muziek. Is vaak zeer mooi en wordt eigenlijk een beetje in een hoekje gedrukt waar het niet hoort. De achtergrondmuziek. De achtergrondmuziek. Het wordt eigenlijk een beetje naar de achtergrond gedrukt. Heel goed, inderdaad. En dat is helemaal niet goed, Jan Eemans. Oh. Want daar wil ik dus, ik wil eigenlijk meer aandacht voor de achtergrondmuziek. Want de muzikanten die daarop hebben gespeeld zijn vaak hele goede muzikanten en die mogen geen naam hebben. We hebben het over over honderden, zo niet duizenden hardwerkende muzici. Inderdaad, je haalt me de woorden uit de mond. En bovendien is het mij persoonlijk zelf overkomen... dat ik vroeger had een grote hekel aan winkelen... maar sinds er achtergrondmuziek is in de winkels... koop ik me helemaal te parsten. Echt waar? Ja, dat is echt waar. En wat ook, leuk, wordt deze jongen helemaal vrolijk. Dus... Hey, en bel, je, bel jij nog steeds uh, zo vaak naar allerlei uh, informatielijnen... alleen maar omdat je die lekkere muziek wil horen? Zeker te weten. En ik neem het ook allemaal op en ik ga determineren... en achterkomen wie dat gemaakt heeft. En dat is altijd zeer interessant. Ik ben in alles geïnteresseerd, Jan Nemans. Hé, hey Rex, ik mis wat. Ik mis wat. De achtergrondmuziek. Yes. Daar komt die aan, Jan Nemans. Ja. Luister, maar volgens. Luister nou toch eens naar deze schitterende, warme muziek. Het heeft meteen sfeer, hè? Ons gesprek. Ja, en zullen, zet het eens wat harder, Jan Neemers? Harder. Ja. Schultig toch. Ik ja, vind dat het ja, wel leuk klinken, die ja. achtergrondmuziek. Ja. Okay, je moet je ook... zeggen, poriën ja. gaat het gewoon kriebelen. Ja, het gaat gewoon kriebelen. En, het uh, het... Een heel hoog ja. hoog. ja, heel hoog. Ja, nog een lekker, een lekker, lekker kriebel. Ja. Vrolijk, ja. Lekker vrolijk, lekker zo. Ja, ja dat ja. Dus, dus uh, dit is eigenlijk wel heel erg leuk om op deze manier te laten horen... wat achtergrondmuziek eigenlijk is. Inderdaad. En ik zal me hierbij vastleggen om tot ten minste... Uh, mannelijk uh, aandacht aan dit fenomeen te besteden... In deze rubriek. Eens in de maand lekkere. lekkere achtergrondmuziek. Oké. Okay. Uh, wat. Want. Dat is dus het bijzondere van achtergrondmuziek. Het wordt altijd gespeeld door anonieme muzici die jij eigenlijk daaruit wilt trekken, hè? Ik wil gewoon die mensen die toch al eigenlijk geen naam mogen hebben, weer een naam en een gezicht geven. Nou, geef deze muzici, die we uh, nu al uh, een paar minuten zo, zo heerlijk bezig horen, ja. Ja, ja, ja. geef die nou eens een gezicht en een naam. beetje op de voorkom, maar enfin, het is ook weer lekker om het doorheen te kletsen. Zo. Ja, dat, dat heeft ook weer wat, hè? Ja, dat, wordt, dat gesprek wordt meteen veel leuker. Ja, het, het, het, het moet al kunnen. Het moet mogen. Ja. En uh, dit nummer zal ik trouwens even noemen. Haal hem er even vanaf. Oh, haal hem er even vanaf. Oké, okay, daar komt het. Oh. Ja, hij is er vanaf. Ja. ja. Maar zullen we hem nu maar gewoon opzetten? Ja, is goed. Want dit is de Honky Tonk Medley, gespeeld door de oldtimers... Nou, oh, meteen uit, uit, de, uit de schaduw gehaald, zal ik ja. maar zeggen. Wat een leuk gevonden naam. De oldtimer. Old leuk, hè? Ja. En ook, uh, hoe heet het nou? Honky Tonk Medley. nummer 1. Nummer 1. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld van de Snapshot draaien. You are always de in snapshots. my heart. De Snapshot? De nou, Jij kende ze niet, maar nu hey. wel. En de luisteraars ook, hoop nou, ik nou, Doe natuurlijk. dan de Snapshot. Je hebt me nou een uh... schitterende nummer. You are always in my heart. Zet op, ik kan haast niet wachten. Daar komt, Ja. Voorzichtig, hè? Ja. Is ook mogelijk, Heerlijk. Het is een harmonica. Dat is weer een hele andere sfeer, hè, Dick? Ja, dit is een beetje een zondagmiddagsfeertje. Je bent aan het wandelen met je vrouw. Ja. En je uh, kijkt eens om je heen, de bloemetjes en, ja. en Geweldig. Ja, dit is echt leuk. Dit is fijn dat er. Dat denk je echt. Wat is het toch fijn dat er instrumentale muziek is, hè? Zullen we van de achtergrondmuziek heel eventjes voorgrondmuziek maken? Ja, nou, laten we dat doen, Jan. Tot volgende, en, volgende week instekend. dan. Uit een stiekend idee en tot volgende week. Dit was een aflevering van de SPAM, de Stichting Promotie Achtergrondmuziek, waarvan akte. Goed, uh, we gaan door. Zomer 2011, ja, het is alweer tien jaar geleden dat Herman Brood uh, het loodje legde. En uh, nou, de verhalen verhalensite Oneindig Noord-Holland liet uh, Bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Uh, en we zijn nu bezig met uh, deel 10. Deel 10. En aan het woord hoor je eh, achtergrondzangeres Lies Schilp... die ruim tien jaar lang eh, Hermans bombita was. wachten achter een gordijntje, handstand op een podium... en waarom optreden met Herman altijd bijzonder was. We gaan naar eh, Paradiso, weteringsgans nummer zes in Amsterdam. Alles bij elkaar, tien jaar, broodgirl... Zangeres in het achtergrondkoor van de Wild Romans. Bombita liet Schilp over optreden in Paradiso. Hij is jarig op 5 november. En ieder jaar, 5 november, speelden wij in Paradiso. En dan meestal gingen we de volgende dag op tournee. Maar 5 november was uh, Hermans verjaardag in Paradiso. Altijd uitverkocht, altijd groot feest... En beneden, ja, nu is Paradiso verbouwd. Maar toen was het een heel, heel gezellig, rommelig hockey. Met allemaal tekeningen van Herman. Herman maakte de mooiste schilderijen. Had altijd stiften bij zich en een spuitbus. En iedere kleedkamer heeft een mooie tekening of schilderij van hem. En uit respect werd daar niet overheen gevreubeld door anderen. Een hele gammele soort wenteltrap naar boven, naar het podium toe. En een klein gordijntje waar je dan doorging, heel idioot. Je gaat het gordijntje door en dan sta je opeens op, waa, midden in die menigte. Dan sta je op het podium, het grote podium en al die mensen ervoor. Maar je wordt maar door dat kleine gordijntje, word je daar maar afgescheiden. Nou, dat vond ik altijd zo'n mooi moment. Ja, ik heb hele, hele erge leuke dingen met hem meegemaakt. Maar ook hele vervelende dingen. Ik vond hem ook bijzonder asociaal, maar ik vond hem ook bijzonder leuk. Nou, wat heel bijzonder aan Herman was, was zijn energie. Hij had zoveel energie, dat het enthousiasme waarmee hij op het podium stond... en, en hoe hij de band trok en, en hoe hij ervoor zorgde dat er vaart zat in de show. Hij kon zo goed de sfeer van het optreden ter plekke bepalen. Dus wij wisten nooit welke nummers kwamen... We wisten dan wel van uh, bijvoorbeeld oeh betekende uh, dope sucks. Ieder, Iedere nummer had wel een aankondiging zonder dat hij de titel van het nummer noemde. Gewoon alleen maar een bepaald woord erin. En dat was heel spannend. Maar met name heel goed omdat iedere avond uh, had een andere opbouw. En Herman had het zelf enorm goed in de gaten. Daardoor uh, was hij ook de motor van de band. Bij ieder optreden ging Herman wel een keer op zijn kop staan. En dat, dat deed hij. En dan kon hij ook zijn benen vrijwel strekken. IJzersterke vent, slank en, en een ongelooflijk gespierde tarso. En de andere act was dat hij de bassist op zijn nek nam. Dus daar hebben we ook nog foto's van... dat de bassist op zijn, een heel nummer op, zijn schouders, op Herman's schouders speelt. Dan kan je nagaan hoe sterk die man was. Echt, echt ijzersterk. En de derde was, als hij even niks te doen had... trok hij een kammetje uit zijn broekzak. En dan ging hij zijn, zijn kuif mooi kammen. Dat vond ik ook zo'n geweldige act. En wat er ook gebeurde, dat als hij er maar geen zin meer in had... dan liep hij soms zeker op het laatst. Toen had hij helemaal geen zin meer in, in, in de muziek spelen... zoals het op, in die periode ging. En dan liep hij het podium af. En dan uh, gooide hij zijn microfoon op de grond. Hij liep weg... En dan, dan stonden wij daar maar. En dan gingen wij nog wel een paar solonummers doen. Maar dat was natuurlijk verschrikkelijk. En al die mensen die dan maanden gespaard hadden voor een kaartje. En oh, Herman Brood komt. Oh, wat fijn. Ja, die stonden daar dan na vier nummers. Dus dat vond ik vreselijk. Dat waren de slechte dingen. Soms was ik heel erg boos op hem. had ik heel erg ruzie met hem om iets onredelijks... wat hij had gezegd of gedaan. En dan keek hij me aan van... Dan zei ik zei hij dan. Wat, wat is er dan? Dan begreep hij helemaal niet dat ik boos was. Of hij zag niet uh, waarom mensen boos waren. Of het interesseerde hem helemaal niet. En soms was hij er heel gevoelig voor. Maar hij reageerde in ieder geval niet zo als je verwacht... op emoties van andere mensen. Maar Herman, ja, zoals hij leefde. Dat is toch zo bijzonder. Zo'n zo'n vol leven... Ja. ja. Hij kon zo scheid hebben aan, aan, uh, aan wat men van hem dacht of wat men van hem vond. Hij deed gewoon waar hij zin in had en wat hij, wat hij fijn vond. Met heus wel liefde voor de mensen van wie hij hield. En die vond hij ook belangrijk. Maar hij vond zichzelf toch het belangrijkst. En dat vind ik wel eens knap. Dat vind ik ook wel eens. We luisterden naar uh, Lies Schilp, die vertelde over Herman. Uh, het broodspoor, gemaakt door Hummel en de Boer... in opdracht van de verhalensite Oneindig Noord-Holland. En op hun site kun je die verhalen en het hele broodspoor vinden... en ook downloaden voor je smartphone. Want nog leuker is het om het allemaal ter plekke in Amsterdam te horen. Volgende week vervolgen we het broodspoor. Vergeet de website niet, www.adelinevanlier.nl. Je kan ook mailen naar het Goede hetgoedeleven. Maar je kan me ook bevrienden op Facebook. Daar zetten we ook van alles had nu een mooie foto van uh, Roos achter de piano. Roos van roosbief, Want die was vannacht de gast. Volgende week hebben we een uh, gepassioneerd zanger op bezoek. Rogier Pelgrim. En ook nog twee muzikanten. Ik weet niet wie, dat merken we dan wel. Rogier klinkt zo.